Afghaanse troepen zijn voor een belangrijk deel nog steeds afhankelijk van NAVO-luchtsteun in de strijd tegen militanten. Het is de bedoeling dat er eind volgend jaar geen westerse troepen meer in Afghanistan zijn.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 Maar om te beginnen nu eerst een oproep en die oproep leiden we in met een fragment. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Voor de benodigde bom stonden we in de rij voor de postkantoeloketten. Op die bonnen is voorlopig voor de eerste vier weken van maandag 7 januari af 4 x 15 liter te krijgen. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. De allereerste overheidsmaatregel om de olie schaarste het hoofd te bieden was de invoering van de autoloze zondag. Ja... Joop in het najaar van 1973... die ons waarschuwde voor distributie en schaarste. Het was niet alleen het jaar van de Chileense staatsgreep... maar ook van de oliecrisis. Nederland en Amerika werden vanwege hun banden met Israël getroffen... door een boycott van de Arabische olielanden. En dat leidde weer tot groot tekort aan brandstof, oproepen tot zuinigheid... benzine op de bon en autoloze zondagen. Premier Den El vertelt het Nederlandse volk dat oude tijden nooit meer zullen herleven... maar dat dat niet per se hoeft te betekenen dat het alleen maar slechter wordt. En OVT wil in november herinneringen daaraan. Uh, dagboekaantekeningen, eigen opnames, uh, brieven en dat soort dingen... tot leven brengen in een documentaire. Dus als u dat heeft, die herinneringen, dagboekaantekeningen of eigen opnames... mail ons dan ovt.vpro.nl. We zien uw reacties hoopvol tegemoet. Dus ovt.vpro.nl. En dan nu van 40 jaar geleden naar 60 jaar geleden, 1953, de watersnood. Ja, want deze week werd bekendgemaakt dat het landelijk bureau vermiste personen... en het Nederlands Forensisch Instituut gaan proberen... 32 onbekende slachtoffers van de watersnoodramp alsnog te identificeren. De stoffelijke overschotten liggen namelijk begraven op het zeefste eiland Schouwen-Duiveland en worden komende week opgegraven. En aan de familie en de vermiste is gevraagd om DNA af te staan. Aan telefoon hebben wij nu Jaap Schoof... Voormalig directeur van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en projectleider van het Oral History project van het museum. Goedemorgen, Jaap Schoof. Goedemorgen, mevrouw. Ja, uh, ja, goed. Waar, waarom is die aandacht voor die onbekende graven op Schouwen-Duiveland er nu? Dat, is, dat heeft te maken met uh, uiteindelijk met wetswijzigingen. Er is dus in 2007 een wet aangenomen dat alle. Uh, niet bekende mensen die overleden zijn... Uh, DNA afgenomen moet worden. 2010, 2012 is die wet aangepast. Zodat ook de mensen die uh, al begraven zijn en niet bekend zijn... Uh, eigenlijk zoveel mogelijk, zoveel als mogelijk is... als uh, nog uh, alsnog van DNA uh, afgenomen moet worden. Ja. Maar is het nou zo dat er na al die jaren nog steeds veel mensen zijn... die al heel lang op zoek zijn naar... Ja, dat komt, ja. komt dus nog steeds bij een heleboel uh, families komt dat dus voor. Ik ontmoet dat zelf met de opnames van de verhalen. Dus van de slachtoffers of nabestaanden van de watersnoodramp. Die er, daar, daar nog steeds over praten. En dan bijvoorbeeld ook op een gegeven moment heeft er wel eens een keer een uh, mevrouw gezegd. Van, uh, die de zusje verloren was. Van joh, maar ik heb jarenlang. als ik ergens liep, dacht ik. hé, hey, zou ze dat wezen? Ja, want wat, het is eigenlijk. Er zijn 32 vermisten en men, niemand... Ja, want hoe zit Met, dat? Nee, volgens mij zijn er nee, veel meer vermisten. Nee, maar 32 vermisten waarvan ik, Nee, men nee de... er zijn 32... <laughs> uh, uh, ga door, ga door. Ik wou En alleen uh. maar zeggen, er zijn 32 vermisten waar nee, men... Van 32 gemoed... lijken waarvan men nu gaat kijken, dat, dat, onbekende lijken. Ja, nog? dat die van ja. de ramp zijn. Ja. Dat, dat, ja. dat wou nee, ik dat eindelijk ik, vragen. Ik ja. zal het even, even toelichten. Er zijn nu nog 108 mensen uh, die zijn vermist. We weten niet hoeveel uh, mensen er gevonden zijn en geen naam gekregen hebben... En die 32 waar u over spreekt, dat zijn de 32 mensen op Schouw- en, ja, en, en... en Dit project is gestart in Schouw- en Dijverland. Daar liggen op dit eiland, en die had zijn administratie, vrij goed voor elkaar. Omdat er onder andere een heel groot percentage mensen van direct na de watersnoodramp liggen. En er liggen op Schouw- en Dijverland, 45 mensen die niet bekend zijn. En een gedeelte daarvan dat zijn de slachtoffers van de zee. Die dus met in het duingebied gevolg, ja, op de stranden gevonden zijn. En dat zijn die 32? Nee, de 32 zijn die ja. anders. Zijn, daar zijn er 13 op het strand gevonden vanuit de zee, vanuit de Noordzee. En 32 ja. die zijn direct te uh, relateren aan, aan de raadsnoosland. Juist, ja. Dat was, dat was de vraag die waar we, wat, wat we moeite over hadden om die te stellen. wegens wat misverstanden, maar goed, het is nu helder. En dat initiatief is van het bureau Vermiste personen. Die nemen contact op, de burgemeester moet toestemming geven. Uh, iedereen is er voor of is er ook verzet bijvoorbeeld vanuit de gedeformeerde hoek? voor. Nou. Uh, ja, inderdaad, opgraven. ik snap, ik snap uw vraag, die heb ik al een aantal keren gehad. Uh, echt verzet is er, uh, is er zover, tot nu toe bekend is niet. Er zijn wel een, een, een aantal mensen die vinden dat wat begraven is, dat je moet laten rusten. Uh, dus dat is dus, uh, en, en iedereen heeft ook niet, en dat speelt dus wel mee, iedereen heeft niet de behoefte om na 60 jaar uh, nog een keer hier opnieuw over te beginnen. Maar uh, ik, we zijn wel verbaasd met z'n allen dat uh, de hoeveelheid mensen die uh, zich nu aanmeldt. Ja, en uh, er is dus wel enige aarzeling in sommige kringen, maar over het algemeen, is men blij dat de, de, het raadsel wordt opgelost. Wie liggen daar nou precies? En klopt het allemaal? Ja, de, on, de onzekerheid, hè? want dat speelt natuurlijk een rol. En ik denk dat u ook... Ja, goed. Het is niet zo dat het in speciale kringen zit. Het zit in, in, ja, ook een beetje aan de familie gerelateerd. Hè? De ene familie wil het wel, de andere niet. Ook al horen ze dan tot diezelfde zware kerken. Oh ja, er zijn in families zelfs. O oh ja, er zijn ook binnen families. En dat is ook het, het mooie van het hele systeem. Uh, als u bijvoorbeeld wil dat er uh, een familie. Uh, of dat u mee wil werken en DNA wil staan. en uw broer of zuster uh, die wil dat dus bijvoorbeeld niet. dan kunt u daar gewoon afstaan dan is het allemaal met privacy zo gewaarborgd... dat mocht er dus een match komen met een van de gevonden man... dat u dat te horen krijgt, en verder niemand. Ja. Dus dit dus wordt van verder is het voor u... Ja, en de dienst natuurlijk vermiste personen. Ja, ja, ja. Maar uh, kunt u ook uitleggen wat er nu precies gaat gebeuren? Want er, zijn dus, uh, twee, uh, er wordt ingezet op 32 onbekende uh, stoffelijk overschotten. Uh, ho hoeveel mensen zijn daar nu al uh, op afgekomen die hopen dat hun vermiste familielid ontdekt uh, wordt? Ja. Uh, uh, ja, dat zijn er, natuurlijk... Dat zijn er uh, in verhouding wat meer. Uh, ik heb niet precies die aantal... Uh, ook, want ook daar zit privacy bij. En het is in principe de bedoeling... dat ze uh, uh, zich aanmelden bij de politie. Dus mm. bij de dienst... Uh, uh, vermiste personen. Maar kijk, er zijn ook een aantal mensen die hebben zich nu al bij mij aangemeld. Waarom? Omdat gewoon de drempel naar mij toe natuurlijk toch wat lager is als naar de politie. Ik geef dan gewoon de namen door en dan ben ik er... Ja, goed, er vanaf klinkt een beetje goed, maar dan is het voor mij, ben ik uit beeld. Uh, en dus ik kan niet precies zien om te zeggen, Dus hebben er nu 15 of 20 of 30 gereageerd. Ja. Bovendien zit je dan ook nog mee dat er op een gegeven moment... drie, vier mensen voor dezelfde persoon reageren. Precies. Ja. En, en, en, en, en hoe gaat het dan uiteindelijk verder? Gaat u volgen wat er vanaf komende week gaat gebeuren? We gaan dat zo goed mogelijk zover dat dan niet in de privacyhoek zit. He, want daar hebben we direct mee te maken. Uh... Dus, dus direct volgen, dat, is de, dat kan dus van, van uh, laat ik zo zeggen, ik was lid van de klankbordgroep die de burgemeester geadviseerd heeft. En wij zullen dat dus niet horen, omdat je dan dus weer in die privacyhoek zit. Dat er mensen dus zeggen, ik wil wel meedoen en de broer of zus die wil dat niet. En dan zou dat via ons uit kunnen lekken. Ja. En daar willen we natuurlijk ja. heel voorzichtig voor. Dus, dus dat kan maar in beperkte mate, maar in elk geval voor die families bij wie het om een vermist persoon gaat, uh, wordt het... Uh, Breek er zeker zekere zin gelukkige tijden aan, want komt er komt eindelijk duidelijkheid na al die ja. jaren. Ja, op school mogen we je hartelijk bedanken voor je toelichting deze ochtend. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. Dank je ja, ja. wel. Ja. Ja, dan gaan we nu naar een ander stoffelijk overschot dat nog niet zo lang geleden geïdentificeerd is. Namelijk dat van Richard III. De Engelse koning die leefde in de 15e eeuw en is zijn bekendheid vooral dankt aan Shakespeare. Zijn lijk werd even lang vermist en. Uh, is enkele maanden geleden teruggevonden onder een parkeerplaats. En wetenschappers hebben nu de stoffelijke resten onderzocht... en publiceerden deze week hun bevindingen... in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet. En wat blijkt, de koning had last van parasieten... om precies te zijn van de rondworm in zijn buik. Op de plek waarin het graf de darmen hebben gelegen... zijn ook eeuwenoude rondworm-eitjes gevonden... Kennelijk is dit heel groot nieuws als de Lancet er ermee komt. En daarom vragen wij kenner van de middeleeuwse medische geschiedenis, Karine van het Land, deze vondst wat nader te duiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Is, het, is het inderdaad zo heel bijzonder dat een koning destijds met wormen rondliep? Nee hoor, dat is, uh, ja, dat is ook al op internet iets wat terug te vinden. En eigenlijk staat het ook al in het artikel zelf, dat er ook al veel meer eieren terug zijn gevonden van allerlei wormen op allerlei begraafplaatsen en uh, iedereen had wormen in die tijd. Het zijn trouwens spoelwormen, geen rondwormen. Geen rondwormen? Nee. Of ja, de maar, rondworm wat, wat... is de grote familie. Een maar... spoelworm is deze soort. Ja, maar van, maar van, van waar deze opheft dan? Ja, dat is... Uh, ik heb met iemand uit heb ik uh, er even over gesproken... want het, uh, het stoffelijk overschot is gevonden in Leicester. Hè? Daar was hij begraven. Ja. En uh, ja, hij zei ook, uh, dat zijn collega's die het, het lijk hebben opgegraven... Die, of het skelet, dat, dat die hebben echt over de, de hele Engelstalige wereld... Heeft, hebben ze interviews gegeven tot, tot in Alaska aan toe. Uh, Richard III spreekt op de een of andere enorm tot de verbeelding. En ja, dit, deze rondwormophef verbaast mij ook Een de Spoelwormophef bedoel je, de spoelwormophef, ja. denk ik. Spoelwormophef, inderdaad. Ja. ja. ja. Want je zei net, uh, er waren nog allerlei andere wormen ook teruggevonden... Ja, windworm, uh, windwormijeren zijn teruggevonden, allerlei andere. Ja. ja, en dat was niet bijzonder in die tijd? Nee, nee, uh, ja, wormen zijn eigenlijk ook bij mensen zolang uh, zo lang als een soort bestaat. Ja, dat tegenwoordig uh, worden we daar heel panisch van, hè? heb je wormen ja. in je ontlasting, moet je gelijk pilletjes nemen. Toen ja, had ja, iedereen inderdaad. dat, het was heel gewoon, teken van goede gezondheid? Nee, dat niet. De mensen okay. maakten zich we wel zorgen om, om die wormen, ja zelfs uh, ja, in medische teksten wordt er veel over geschreven. Ook over hoe vormen ontstonden. Daar hadden we hele theorieën over. Namelijk, wormen ontstonden door spontane generatie. Dus uh, door een soort eh? ja, uh, er was geen geslachtelijke voortplanting nodig. Je had, je had stof nodig, een bepaalde basisstof. En daar moest dan levenskracht bij, een warmte. En dan, dan ontstond er een beest. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld uh, motten, die ontstonden uit kleding en levenskracht. En... Uh, uh, Rooien dus... die uh, ontstonden uit stof en, en nu hebben we het natuurlijk over de vleeswormen die in, in het lichaam van mensen voorkomen. En waar ontstonden die uit? Ook uit, uh, uit rottende humoren. Ja, dus dat en... had de, de, de sap in het lichaam. En als je daar dan overtollige sappen had, of uh, te veel, of, of slechte sappen. En die gingen rotten ergens, dan konden daar wormen uit ontstaan. Ja, en, ja, ja, ja Jos. Uh, ha, ha, hadden die bronnen daar ook oplossingen voor dan? Die ja, hoor. Ja. ja, nee, dus je moest de wormen vooral wegjagen. Want, en uh, en, en dat kon je. Bijvoorbeeld in je oren konden wormen ontstaan uit, uit oorsmeer, denk ik. Dat, uh, en als daar goed veel warmte bij kwam, dan konden daar ook spontaan uh, wormen komen. En dan kon je daar een, een bitter goedje in doen. soort van, van alsem of van uh, walnoten. Die, die, die, uh, de, de Om walnoten zitten groene schilden, dat is ook heel erg bitter. Dat moest je dan in je oren doen en daar moest je met een haakje de hele prut eruit halen. En dan zou je de, de dode worm zou je daarin zien zitten. En als we aan Richard III de hemzelf denken, uh, is die, had hij... Die... Weten we of hij ook erg druk was met het bestrijden van zijn wormen, of weten we daar niks van? Nou, Hebben we daar vermoedens yes. over? Ja, yes. nou, het soort wormen dat hij heeft, die zijn vaak symptoomloos. Eigenlijk die, die, uh, die spoelwormen, als lumbricoides uh, heet dat tegenwoordig. Um, ja, die, die, die komen nog steeds in heel grote delen van de wereld komt dat voor. En uh, het, ja, het zijn vrijwel onverwoestbare wormen. Alleen, je moet echt op een heel hoog niveau van welvaart zijn en, en hygiëne zoals wij om ze weg te krijgen. En um, ja, dus. Uh, de, zal ik even wat vertellen over de, de levenscyclus van die askaarten, de dus? Je wilt je zit misschien in het verkeerde <laughs> programma hoor, want dat is bij vroeger vogels. <laughs> ja, maar probeer nou, het toch maar. Ja, leg het maar even in het kort uit. Ja, ja. zal ik even uitleggen? Ja. Nou, ze, ze leggen verschrikkelijk veel eieren. Een vrouwtje kan, uh, kan 200.000 eieren per dag leggen als ze in je darmen zit. En die eieren zijn vrijwel onverwoestbaar, dus die komen dan overal voor. Um, die eet je op een gegeven moment op en dan uh, komen, komen ze in je maag. Dan knagen ze weer en weg naar je bloedvaten. Vanuit je bloedvaten gaan ze naar je longen toe. Daar komen ze vast te zitten, want het zijn hele kleine vaatjes. En dan knagen ze zich weer door de wand uh, naar je longblaasjes. Daar groeien ze een beetje, maar ze blijven natuurlijk wel klein. En dan gaan ze omhoog en dan, dan, dan hoest je ze ook op. Dat is een wel een, een, een vervelende fase in die ziekte. En uh, daar kan Richard de Derde wel last van hebben gehad, van het hoesten. Het hoesten van wormen. Het, het, het klinkt heel erg vervelend. Kleine, ja. Ja, het is echt heel gruwelijk. En dan slik je ze weer in en daarna dan vestigen ze zich in je dunne darm En daar, blijft ze dan, uh, daar groeien ze dan tot zijn centimeter of dertig, veertig zijn. De vrouwtjes worden groter, omdat die zoveel vreselijk veel ei hebben moeten leggen. Ja, Maar, maar, maar ik onderbreek ja. je even, want ik, ja. kwalijk, want ik, ik word een beetje plaatsvervangend uh, uh, uh, uh, uh, ongelukkig, laat ik het zo maar zeggen, of wat mm -hmm. nerveus uh, van, van die wormen verhalen. Maar moet ik me dus nu voorstellen dat wormen uit de mond van de koning zijn gekomen? Nou, uh, uh, waarschijnlijk niet, want die, die wormpjes die je ophoest zijn nog heel klein. Ja. Maar wat wel kan, als je ze echt stress bezorgt, die, die ascariswormen, die grote, uh, en dat doe je dat bijvoorbeeld als je diarree hebt, dan gaat opeens de darminhoud veel sneller en dan, dan schikken ze zich een hoedje, dan gaan ze, kunnen ze wel door je lichaam gaan. Ja. Uh, want, en, want... Ja. Want ik stel me zo voor, dat we hebben het over de middeleeuwen. We hebben het over yeah. een, een, een tijdperk waar de mensen met, met uh, twee dingen in hun hoofd leven. Ik ga dood, en als ik yeah. dood ga, hoe kom ik dan uh, uiteindelijk goed terecht in de hemel? Inderdaad, He, dus yeah. die angst voor dood is enorm. Dus die vormen, yeah. dat moet toch ook... Bracht dat een soort uh, paniek teweeg bij mensen, wormen? Dat moet toch een ding geweest zijn? Ja, nou weet je, wormen aan de ene kant, waren ze heel gewoon. Iedereen had ze. En in de chirurgische teksten zie je dan terug, bijvoorbeeld bij fistelnaast de anus. Dan, uh, nou dan wil je weten of je uitkomt op de anus. En dan, dat doe je door te kijken of ontlasting of wormen uitkomen. Want als dat het geval is, dan weet je dat er een verbinding is met de darm. Dus dat soort heel, heel nuchter en down to earth. Maar ze hadden toch geen... Dat wisten ze toen nou? Maar ze hadden toch helemaal ja, geen wc-pot? Hoe ja? ah. keken ze naar hun ontlasting? Dat ging toch een ingenote hoop, nou ja, Nee, nee, nee dat, nee, dat keek ze heel goed naar. Maar aan de andere kant waren we natuurlijk wat jij zei. Mensen waren heel, zich ontzettend bewust van de dood en van sterfelijkheid. En uh, ja, het, een lichaam dat wordt opgegeten door het wormen was ook een, een heel sterk beeld voor, het, voor dood natuurlijk. ...dat iedereen wist dat als je eenmaal dood was en begraven was, dan werd je opgeschoten door wormen. En dus die wormen die in je lichaam voorkwamen, die uit die rottende sappen voortkwamen... Ja, dat, ...dat was ook al eigenlijk een vooraankondiging van ooit gaat mijn hele lichaam rotten. Ooit zullen alle sappen op die manier omgezet worden in wormen. Ja. En ook in, in bijbelteksten kwamen wormen voor. Mag ik wat citeren? Nou, één nee? korte dan en dan, dan, dan, dan sluiten we daarmee af. Ja, ja oké. Okay. Nee, dit is een hele toepasselijke vind ik zelf. Het gaat over een koning uit de wijsheid van Jezus Sierach. Wie vandaag koning is, is morgen al dood. Want als de mens sterft, worden maden on ongedierte en wormen zijn deel. Goed. Dat vind ik wel, ja... Mooie afsluiting. Karin ja? Car van het Land, heel hartelijk dank voor deze heldere uitleg. Dankjewel hoor. Ja. Haar. En dan is het nu tijd voor het spoor terug. Vlak na de collecteweek van het KWF aandacht voor de ziekte die heel lang niet bij naam genoemd werd. K, zei men. Deze en volgende week kunt u luisteren naar een serie over de geschiedenis van de kankerbestrijding. En dat naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Levenhoek Ziekenhuis Kortweg en KIAVL. Vanaf de oprichting in 1913 werden onderzoek, zorg en behandeling... op een vooruitstrevende manier gecombineerd. Luister naar een documentaire van Laura Stek gemonteerd met Berry Kamer. Honderd jaar geleden was kanker ongelooflijk bedreigende ziekte. Men sprak over K of men sprak helemaal niet over kanker. Je... We praatte niet met een patiënt over de ziekte. Dus dat was ontzettend omzichtig. Het was een ziekte omgeven met mysteries. Altijd levensbedreigend op een afschuwelijke manier. En het was ook zo'n sluipmoordenaar. Het was iets dat groeide in jezelf. Het tastte je van binnenuit aan. En er was zo'n weinig kruid tegen gewassen. Een sluipmoordenaar. Een schim zonder gezicht. Daar moest men het honderd jaar geleden nog mee doen. Maar aan het begin van de 20e eeuw besloten twee Nederlandse mannen die schim te lijf te gaan. Zij richtten in 1913 het Nederlandse Kankerinstituut op. De formule? Wetenschap en zorg in één gebouw. In de eeuw die volgde veranderde onnoemelijk veel bleek niet één, maar meerdere ziektes en die ziektes kregen een profiel en een gezicht. Maar de formule die bleef bestaan en leidde tot een gespecialiseerde kliniek... en een wetenschappelijk topinstituut. Tweederangs onderzoek is niet verschrikkelijk nuttig. Dit is oud-directeur en gerenommeerd kankeronderzoeker Piet Borst. Hij komt eind jaren 50 voor het eerst in aanraking met het NKI... Als jonge onderzoeker bekijkt hij of er iets mis is... met de stofwisseling in de kankercel. Wat echt niet het geval was, en uh, dat heb ik dus netjes aangetoond... dat is dus uh, ja, nu 55 jaar geleden dat ik daaraan begon. En uh, we dwaalden toen echt in de mist. Hoewel Borst de pensioengerechtigde leeftijd al lang heeft bereikt... leidt hij nog steeds een onderzoeksgroep bij het NKI. Zo loopt hij nog dagelijks het gebouw in Amsterdam Slotervaart binnen... Het typerende van het Nederlands Kankerinstituut is toch dat die zorg en het onderzoek heel nauw verbonden zijn onder één dak en onder één directie. En dat we altijd heel erg samenwerken en dat moet ook in de bouw een beetje tot uiting komen. Dat alle onderzoekers die lopen toch geregeld langs de patiënten... die hier zitten te wachten om geprikt te worden. En dat zelfs als je dus met reageerbuisonderzoek bezig bent... in het laboratorium, dan is die kanker toch altijd nog maar één stap weg de kanker zoals die echt bij mensen voorkomt. Dus het is om de onderzoekers te helpen herinneren van hier doen jullie nou, dit voor. is niet alleen voor, maar het, het is aardig dat we, veel van onze onderzoekers... toch sterk gemotiveerd zijn om iets voor de patiënt te doen. Terug naar het begin van de 19e eeuw. Als er van gespecialiseerde kankerinstituten nog geen sprake is... Het enige dat men weet is dat mensen sterven vanwege cellen... die zich abnormaal gedragen. Maar waarom en hoe dat te voorkomen, dat is onduidelijk. Er waren ontzettend veel ideeën dat het iets te maken had met depressie. Dat als je heel somber gestemd werd, dat je kanker kreeg. Er waren hele wonderlijke ideeën over infecties. Er waren vreemde ideeën over kwaade dampen. En omdat 100 jaar geleden kanker als een vrij hopeloze zaak werd gezien... was het iets waar academische ziekenhuizen zich maar heel weinig mee bezig hielden. Ja, je had interessantere dingen waar je iets aan doen kon. En toen kwamen natuurlijk de antibiotica voor de infectiebestrijding. En toen was het helemaal, nou, de tuberculose, daar kunnen we tenminste iets aan doen. En een longontsteking die kunnen we behandelen. En Die kanker, dat is toch een vrij hopeloze aangelegenheid. Maar aan het einde van de 19e eeuw begint dat te veranderen. Doodsoorzaak onbekend wordt steeds vaker vervangen door het woord kanker. En er ontstaat meer interesse voor de ziekte. Henk van der Guchten, technisch specialist van de afdeling radiotherapie. en lid van het historisch genootschap van het NKI-AVL. In Europa waren de, de grote centra waar men ging pionieren. in Wenen, in Parijs. En op een gegeven ogenblik is er een uh, Duits-Oostenrijkse arts geweest, Victor Tcherny. die in Heidelberg uh, de kans kreeg om een groot uh, kankerinstituut op te zetten... waar hij behandeling, zorg en onderzoek in één complex wist te combineren. En een chirurg uit Amsterdam, uh, Jacob Rotgans... En die was zo onder de indruk van de mogelijkheden die die nieuwe technieken boden dat hij het jaar daarop een warm pleidooi hield... om ook in Nederland op een moderne manier met kankerbehandeling om te gaan... en zo'n instituut in het leven te roepen. Er wordt nog niet direct gehoor gegeven aan de oproep van Jacob Rotgans. Maar in 1913 wordt hij toch benaderd. Niet door een collega, arts of wetenschapper... maar door een uitgever, J.H. De Bussy. Dat was een ongelooflijk intelligente en krachtige man... die eigenlijk van niks een enorme uitgeverij had opgebouwd. En die verloor zijn dochter aan kanker. En was daar op zijn 65e zo ondaan over... dat hij niet bij de pakken neer ging zitten, wat veel mensen zouden doen. Maar die heeft toen dat initiatief genomen... en die heeft een alliantie gemaakt met Rotgans... die uitzonderlijk begaafd was ook... En het zijn die twee mannen die dus door hun enorme energie en hun visie... op de toekomst het instituut gestald hebben gegeven. Zij hebben toen kapitaalkrachtige geïnteresseerden in Amsterdam... kooplieden, rechters, hoogleraren... bereid gevonden om zitting te nemen. En in oktober 1913 hebben ze gezamenlijk... de vereniging het Nederlands Kankerinstituut opgericht. Het is dus uh, volstrekt... Oorspronkelijk opgezet met eh, particuliere giften. Het Rijk zegt er voortdurend toe mooie subsidie te geven. Maar dat is een verhaal wat elke keer weer terugkomt. Het Rijk die eh, grootse gebaren maakt. Maar als het erop aankomt, is de portemonnee leeg. Vanaf het begin worden er dus grote inzamelingsacties gehouden: van 2,50 gulden per jaar tot bedragen met meerdere nullen. Wie duizend gulden wil bijdragen... kan zich stichter van het Nederlands Kankerinstituut noemen. En er was één donateur, die heeft dus geld gegeven... maar met de voorwaarde dat kanker mocht niet op de gevel van het instituut. Te griezelig, te, te zeer een doodvonnis. Maar waar die gevel moet staan is nog helemaal niet duidelijk. Er is wel een stichting, er is geld, maar nog geen ruimte... Eigenlijk wil het kankerinstituut aansluiten... bij langlopende hoofdstedelijke ziekenhuisplannen. Maar dat gaat Rotgans en Debussy niet snel genoeg. Het was een noodsprong. Ze vinden een vrijgekomen bankgebouw op de Keizersgracht. Omdat er zo'n dadendrang was bij dat duo eh, Debussy en eh, Rotgans... Eh, die wilden gewoon beginnen. Op de eerste verdieping en op de tweede verdieping werden de patiënten verpleegd. En het opmerkelijke is dat de eerste verdieping, de etage, vroeger de statieruimtes, pronkzalen met gekrulde vergulde versieringen... spiegels, plafondschilderingen... en die grote zalen die waren bij uitstek geschikt... om grotere groepen patiënten gezamenlijk te verplegen. Daar was dus één statiezaal voor de laagste klasse vrouwen... en één statiezaal voor de laagste klasse mannen. Die lagen vorstelijk... De patiënten die geen cent hadden, die werden betaald door de stad. Anderhalve gulden per dag betaalde de stad voor de minvermogende patiënten in het Antoni. Een verdieping hoger waren kleinere 1 en 2-persoonskamers of 4-persoonskamers. Daar lagen de patiënten die meer te betalen hadden. De patiëntenzalen zijn nog het makkelijkst in te richten, maar voor het laboratorium en de bestralingsruimtes moet er flink worden verbouwd. Dat gebeurt in juli 1914. Maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gooit tijdelijk roet in het eten. De beloofde subsidies van het Rijk worden ingetrokken. De, de twee directeuren, die hoogleraar Rotgans en uh, de Vries... Uh, die zeggen uit armoede dan maar toe om de eerste jaren zonder salaris te werken. Want opgeven is geen optie. De omstandigheden zijn verre van perfect als koningin Emma... het nieuwe Nederlands kankerinstituut met het gecombineerde... Antonie van Leeuwenhoekhuis in januari 1915 opent. Er zijn inmiddels twee extra artsen aangesteld. Een chirurg en de radiotherapeut Frans Garenstroom. Die direct op studiereis wordt gestuurd om over de kerstverse behandelmethodes met röntgenstraling te leren. De lessen uit het buitenland brengt Garenstroom vanaf het begin in praktijk... Het voor die tijd moderne apparatuur. Dat waren in die tijd krachtige uitvoeringen... van hele primitieve röntgenapparaten. Uh, het was echt een duivelskunst voor een arts... om, om daarmee uh, patiënten te bestralen... zonder die patiënten daarmee grote schade te berokkenen. Want wat, was, wat zou de schade kunnen zijn aan patiënten? Dat zou in de meeste gevallen zijn uitgelopen... op uh, oncontroleerbaar doorzwerende wonden... die nauwelijks te genezen zijn. Er wordt ook met het door Marie en Pierre Curie ontdekte radium geëxperimenteerd. Die röntgenstraling die was zwak, die drong nauwelijks door in het lichaam, dus die was niet goed geschikt voor het behandelen van dieper gelegen tumoren. Radium uh, gaf daar meer mogelijkheden voor. Er was nog een tweede reden, uh, die onbetrouwbare röntgenapparaten in die tijd, uh, de, daarmee was het zeer moeilijk om een goed voorspelbare uh, dosering van straling te geven. Uh, radium daarentegen was een constante straler... Uh, waar heel goed aan te rekenen viel en men kon dat uh, beter beheersen. Maar radium is moeilijk te verkrijgen. Er moet zo'n 20.000 tot 30.000 ton aan erts verwerkt worden... om een paar gram radium te winnen. Door die economisch heel ongunstige condities van, van de winning... waarbij er zo weinig overbleef, liepen de prijzen op... tot, tot zo'n 180 dollar voor een milligram... Hè. Garenstroom is optimistisch over de mogelijkheden. Maar over de overlevingskans in die tijd hoeven we ons geen illusies te maken. En niet alleen de patiënten, maar ook de verpleegsters staan bloot aan de stralingen. Maar daar werd toch wat luchthartig over geoordeeld. Het advies was om dan maar een plakje lood in het pantalonnetje te leggen. Dat is natuurlijk een lichtvaardige manier waar we nu niet meer weg mee zouden komen. Ik wou nu even langs het muizenhuis lopen. Vaak het muizenpaleis genoemd, omdat het zo schitterend is. Maar daar gaan we niet in, want we zijn altijd als de dood voor infecties. En van die vieze mensen, zoals ik en u, die mogen daar niet zonder meer in. Het Kankerinstituut doet vanaf de beginjaren niet alleen behandelingen, maar ook onderzoek. Dat was de tijd dat voor het eerst duidelijk werd... dat als je teer smeerde op buizen, maar dan ook nog die huid prikkelde... dat ze huidkanker kregen. Dat was een doorbraak. Die ontdekking kwam van Herman Deelman. Vanaf 1919 hoofd van het laboratorium. We begrijpen dat nu allemaal, want we weten dat die teer... dat bevat kankerverwekkende stoffen, die maken veranderingen in het DNA van de cel... En we weten ook dat als je die huid irriteert... dan krijg je meer delingen van cellen. En daardoor meer kans op eh, fouten in de DNA. En daardoor meer kans op kanker. Maar in die tijd was dat helemaal niet bekend. En er is dus veel onderzoek gedaan, juist in de eerste 50 jaar van het instituut... van wat aanleiding gaf tot kanker. Zal ik hier... Uh... gaat hierin staan dan ga ik u teleporteren, ja. hè? Ja. Hier is nog een noodgebouw, wat nu weer wordt afgebroken. Want er komen altijd weer nieuwe, definitieve gebouwen bij. En dat is eigenlijk historisch gezien wel aardig... dat in het eerste onderkomen van het uh, kankerinstituut... dat daar al in een vroeg stadium in de tuin van het Keizersgrachtgebouw... puisten aangebouwd werden, omdat er onvoldoende ruimte was voor patiënten. Vanwege het constante ruimtegebrek en de beperkingen van het grachtenpand zoekt het van Leeuwenhoekhuis naar nieuwe huisvesting. Nieuwbouw, vlakbij een academisch ziekenhuis, heeft de voorkeur. Maar uiteindelijk wordt het weer een oud pand. In september 1929 verhuizen ze naar de Sarfatistraat. Het was eens een militair hospitaal geweest en die worden meestal niet eh, in de meest zwierige vorm eh, op aarde gezet. En eh, ze hadden het van binnen dus wel aangepast... zodat het eh, geschikt was voor onderzoek en patiëntenzorg. Maar eh, de buitenkant hadden ze gewoon gelaten zoals die was. En die was nou niet bepaald uitnodigend. Dat gebouw was veel groter dan uh, wat het instituut op dat moment nodig had. En het was ook mogelijk om het fors uh, te verbouwen... Er werd ook een hele vleugel aangebouwd ten behoeve van de polykliniek... de operatiekamers, de bestralingsruimte. Er ontstond dus een, een heel prettige huisvesting... die op alle gebieden een geweldige vooruitgang was. De aandacht in de pers voor de opening van het nieuwe kankerinstituut... leidt in de maanden erna tot een grote toename van patiënten. De opkomende volksvoorlichting had niet tot extra angst geleid. In de jaren 30 gebeurt er veel op onderzoeksgebied. Het is de periode van de grote drie. Korteweg, Wassink en Waterman. En die heeft enorm veel voedingsonderzoek gedaan. En hij was de eerste die heeft laten zien... wat nu een van onze grote problemen is... dat met die obesitas-epidemiologie, dat de kankerhoeveelheid toeneemt. En hij heeft ook als eerste gevonden dat sommige kleurstoffen... Um, zoals het botergeel, dat die kankerverwekkend waren. En op basis daarvan zijn die ook uh, uit de Nederlandse voeding verbannen. Dus dat is toch wel interessant dat in die beginperiode... waar we nu eigenlijk een beetje met medelijden op terugkijken... hoe weinig mensen wisten... dat er toch hele fundamentele ontdekkingen zijn gedaan... met middelen die echt heel primitief waren. Vloeilampen is Philips 60 jaar geleden begonnen. Maar Philips maakt meer dan dat. Een model van het gigantische cyclotron laat zien hoe de moderne wetenschap atomen splitst. Ook op radiotherapeutisch gebied is het een vruchtbare periode. Mede door de goede contacten met Philips. Het heeft geleid tot het opzetten van een speciale röntgenafdeling binnen het Philips Natuurkundig Laboratorium. En die is in de loop van de jaren 20, 30 uitgegroeid tot uh, Philips Medical Systems... die allerlei vormen van röntgenbuizen, stralingsapparatuur en deeltjesversnellers is dus gaan ontwikkelen. En uh, dat is in feite de start van de grote afdeling van Philips op het gebied van de gezondheidszorg... die we vandaag de dag nog steeds kennen. Ideeën werden opgepikt en omgekeerd. De ingenieurs van Philips kwamen met leuke ideeën... en vonden daar bijvoorbeeld in het NKI een Willig oor voor. Aan die groeiperiode komt een eind als de Tweede Wereldoorlog voor de deur staat. Het instituut mag in de Sarvatistraat blijven... maar de situatie verslechtert en de patiëntenpopulatie wordt groter en diverser. Sommige artsen en onderzoekers worden gemobiliseerd. En de Joodse werknemers mogen er op last van de bezetter niet meer werken. Nathaniel Waterman die was Joods en die mocht niet in het instituut blijven werken. Maar langs allerlei wegen heeft men hem een wat groter huis in Amsterdam bezorgd. En toen heeft hij dus uh, een groot aantal muizen en ratten... in zijn eigen huis ondergebracht om zijn voedingsproeven door te kunnen zetten. En um, dat illustreert... Een aantal vind ik interessante dingen. In de eerste plaats het fanatisme waarmee die onderzoekers hun werk onder alle omstandigheden wilden voortzetten. Maar ook de sterke band tussen het Nederlandse Kankerinstituut en de Amsterdamse bevolking. Die toch op beslissende momenten uh, vaak een bijdrage heeft geleverd om het instituut uh, draaiende te houden. Het betekende wel dat zijn vrouw en zijn kinderen... als gijzelaars in Westerbork moesten blijven zitten. Het betekende ook dat een aantal van zijn kinderen... uiteindelijk wel zijn weggevoerd en de dood hebben gevonden in Polen. Tenminste, twee biochemici van het NKI overleven de oorlog eveneens niet. Voor radioloog Betje Levy loopt het beter af. Ze duikt onder bij ingenieurs van het NATLAB in Eindhoven... Dat was een uiterst actieve groep illegale werkers... onder het personeel van Philips Natlab... die uh, zich bezighielden met spionage en met uh, verzetswerk... met uh, illegale publicaties... En nog tijdens haar onderduiktijd komt Betje Levi boven en kan onder een valse dekmantel als rondreizend particulier verpleegkundige... als koerierster werken en maakt in die hoedanigheid de bevrijding van Eindhoven mee. En komt op die manier de oorlog door. Aan het einde van de oorlog is het instituut totaal verwaarloosd. En het duurt een tijdje voor de kliniek en het laboratorium hersteld zijn... Maar eind jaren 40 begint het pas echt. De grote vlucht is pas gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Toen is eigenlijk het instituut sterk gaan uitbreiden... ook op onderzoeksgebied. De organisatie, de kennis, de mogelijkheden in de techniek... in de wetenschap veranderden in een hoog tempo veel. Toen was er ook heel veel geld. Vergeet dat niet, hè. De, de, de overheid heeft toen grote hoeveelheden geld in het uh, kankerinstituut gepompt. Het kon niet op. Dat komt onder andere omdat koningin Wilhelmina het nationale geschenk rond haar 50 jarige regeringsjubileum wil bestemmen voor de kankerbestrijding. In 1949 wordt het KWF opgericht. Er worden acties en reclames uitgedacht en bedrijven en bekende personen committeren zich aan het KWF. In datzelfde jaar 1949 krijgt het NKI ook andere bijzondere bijstand. Het zogenaamde damescomité wordt opgericht. En dat waren de dames, zoals Piet Brugs dan zegt... de rijkere Amsterdamse notabelen. Dat mag ik toch wel zeggen? Zei, ja, dat mag je zeggen. <laughs> Dit is Marguerite Sikkingen van Ege. De burgemeestersvrouw zat erin, de vrouw van de directeur van de bank, noem maar op. Mijn vader zat natuurlijk ook in een bank in de Heerengracht. Dus die zaten er allemaal in. Zoals je kunt zien in de foto, allemaal dames nog in die tijd... die vergaderden met een hoed op. Nou ja, dat zouden we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Het begint bij haar moeder, mevrouw van Ege mijn moeder was eh, bestuurslid van het Nederlandse Kankerinstituut. En was daar eh, een vrouwelijk bestuurslid, wat al bijzonder was. En mijn moeder zag toen al dat er nodig iets gedaan zou moeten worden... voor de patiënten en ook voor die verpleegkundigen... die in die tijd helemaal geen eigen onderkomen hadden in het ziekenhuis. Op kamers woonden. We hadden geen zusterhuis, zoals die grotere ziekenhuizen... later hebben gekregen, nooit... Dus mijn moeder heeft toen gedacht, um, daar zal iets moeten gebeuren. Achter elkaar twee eten, heb ik. De vrijwilligsters van het damescomité hebben meerdere functies. Later zouden ze voor zowel bloemen, schilderijen en tv zorgen... als voor de bouw en aanleg van een dakterras, een stiltecentrum en een gasthuis. Was het goed weer de melk en de koffie zo? Maar het begint heel simpel met koffieschenken. Een kleine wachtkamer, mensen die binnenkwamen... Van heel ver, Zeeland, Groningen. Het was het enige kankerziekenhuis dat in Nederland bestond. En men wist eigenlijk wel dat je er niet echt levend meer uit zou komen. Dus het was altijd een hele moeilijke gang. Soms wel, maar het percentage lag natuurlijk heel slecht. Ik zat daarbij, ging één keer in de week met moeder daar naartoe... en was daar om de koffiekopjes af te wassen... Uh, dus het is me wel een beetje met de paplepel ingegoten. Hè? Ik bedoel, zo is het wel. Nu heb je de eerste en de tweede en de derde. Iedere uh, afdeling kan je inlichten wat er gebeurt. Je begint bij de eerste en die ga je door naar die tweede, dan ga je naar de derde. En ze vertellen je allemaal wat er gebeurt. In die tijd bestond het niet. Ze kwamen binnen en, en ze wisten niet eens, sommigen gingen niet eens met diezelfde dag terug naar huis daaruit is voortgevloeid, toen moeder dat merkte, een winkeltje. En een winkeltje was er voor die mensen die onverwachts moesten blijven... en dus hun tandenborstel, hun kammen en hun noem maar op de gewone dingen niet hadden. De patiënten bleven natuurlijk veel langer, hè? dat moet je niet vergeten. Veel en veel langer. Dat is het verschil van nu. Zodra je maar kunt ademhalen, ben je er al uit. Hè? Ook na een zware operatie. In die tijd niet. Kijk, zelfs in een kankerinstituut zien we nu toch buiten nog steeds mensen die roken. Ondanks het feit dat iedereen in dit huis doordrongen is van het feit... dat roken de belangrijkste vermijdbare vorm van uh, kankeroorzaak is. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls... you would find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. See how camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be. Een van de eerste onderzoekers in het Nederlands Kankerinstituut... is ook een van de eerste mensen geweest in de wereld... die postuleerde dat roken longkanker gaf. Dat was uh, Remmert korte weg. En um, daar heeft hij niet erg veel erkenning voor gekregen... want dat uh, is meestal toegeschreven aan de Amerikanen en de Engelsen... die dat in dezelfde tijd hebben ontdekt. Dat was in de vijftiger jaren, ja, begin vijftiger jaren. De opbouw van een nieuw, modern en grootschaliger instituut... gaat ook gepaard met een verandering in de bedrijfscultuur... De eerste stappen om het instituut na de Tweede Wereldoorlog op te bouwen... die werden nog genomen door de mensen die geworteld waren in de pioniersfase. Dan zeg ik u even van die professor Waterman... een wetenschapper, hele knappe wetenschapper, maar heel moeilijk. Wat gebeurde er dan? Dan kwamen de medici kwamen naar mijn moeder toe... en zeiden mevrouw Van Eger, als u nou met hem gaat praten... dan zijn we weer een half jaar onder de pannen. Zo... So, Eind jaren 50, begin jaren 60, begint dat te botsen met de opvattingen en de verwachtingen van de mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgeleid en die langzamerhand instromen. Zoals chirurgen Sally van Koeverde en Emil van Sloten, die veel communicatiever en minder hiërarchisch zijn. Dat is eh, ontegenzeggelijk een, een, een totale verandering toen eh, Van Sloten daar kwam. Oud-chirurg Joop van Dongen komt in 1956 in het Leeuwenhoekhuis terecht als algemeen assistent en wordt speciaal gedetacheerd bij chirurg Emiel van Sloten. Tijdens zijn vakantie zei hij, ja, God, uh, Joop, kleine dingetjes moet je maar blijven doen. En uh, als, als je grotere problemen hebt, dan ga je naar Max Schoorl. Die is de chirurg van het kinderziekenhuis, aan de overkant. En dus in, in de weken dat Emile versloten met vakantie was... Ja, dan runde ik de chirurgische afdeling. <lacht> dat is onvoorstelbaar voor huidige begrippen. Maar het is, Godzijdank allemaal goed afgelopen. Er zijn geen calamiteiten geweest, voor zover ik me dat bewust ben geweest. Ondertussen volgt Van Dongen zijn opleiding tot chirurg in Deventer... waarvoor hij ook promotieonderzoek doet. Onder andere door tumoren te enten op muizen. In de Sarvatistraat heeft hij de sleutel van de zogenaamde Dolly-zolder. Dolly was een, een hele respectabele Amsterdamse prostituee die ooit behandeld is geworden in het in het en die, toen ze op een gegeven moment overleden was. bleek dat ze buitengewoon rijk was. En die had al haar geld aan het leeuwenhuis nagelaten. En van dat geld is toen enorme stallen, muizenstallen waren daar uh, ingericht. En in het weekend ging ik daar dan uh, hannes uh, aan die arme muisjes. En deed ik van allerlei trucs met ze. Maar dan nam ik dus uh, na het weekend. Tien koortjes nam ik mee naar Deventer. Die, die stonden dan op mijn kamer, tot grote schrik van, uh, van de huishoudsters. Van Dongen wordt opgeleid tot chirurg. en komt een aantal jaren later terug in het Van Leeuwenhoekhuis. Dit keer als volwaardig chirurg. Ondertussen zijn er verschillende ontwikkelingen geweest, onder andere op het gebied van de radiotherapie. Nou, ik apparaat. geloof dat we al kunnen zeggen dat dit het grootste kobaltapparaat van de wereld is op het ogenblik. Althans voor zover het bekend is. Ja. Dr. Lokkerbol heeft net een hypermodern telekobaltapparaat geïntroduceerd. Een technisch hoogstandje van Philips met ultra harde stralen en beeldapparatuur. Dat was toen uniek in de, in de wereld. En wanneer de huid dus nu in het midden van het wiel is, dan is het stotterhoofd iets onder het midden van het wiel. In het tv-fragment uit 1961 krijgt de kijker een vrij onbegrijpelijke uitleg van een trotse De tafel zodanig bewegen dat het precies in het centrum van het wiel is. Maar achteraf moet je constateren: het was veel te complex voor een enkele arts, hoe begaafd ook, uh, om dat op een verantwoorde manier in een kliniek te introduceren. Dat is wat ik wou weten. Dank je wel. Er is ook nog een andere belangrijke ontwikkeling eind jaren 50, begin jaren 60. Tot voor kort waren er alleen chirurgen, patologen en radiologen. Maar er komt een belangrijke functie bij. Wat heel boeiend was, toen werd de positie van de internist werd steeds prominenter. En met de komst van de, de chemotherapie, de cytostatica. Chemotherapie komt voort uit het gebruik van mosterdgas in de Eerste Wereldoorlog. Philip Rumke wordt in 1961 aangesteld om een immunologisch laboratorium op te zetten. Daarnaast heeft Rumke een halve aanstelling als internist. Hodgkin-patiënten zijn een van de eerste geweest die daarmee behandeld zijn. En dat heb ik in mijn opleiding in de 50 jaren nog meegemaakt. Dus dat was een hele boeiende ontwikkeling... die dus de, zaak, de hele situatie anders maakte dan in mijn eerste periode... Toen eigenlijk alleen de radiotherapie en de chirurgie een rol speelde. Nou, de misselijkheid was natuurlijk heel groot. Patiënten kregen vaak een ernstige vorm van... te weinig bloedlichaampjes, te weinig uh, witte bloedlichaampjes... of te weinig uh, trombocyten die voor de stolling zorgen. Dat waren allemaal problemen, daar moest je niet overheen komen. Dus dat was ook de beperking waarmee ik het kon geven. Dat je tijdens een operatie chemotherapie gaf... Dat is iets wat toen eigenlijk heel hebhesterd en heel experimenteel was. En uh, dingen die, die we gedaan hebben die we eigenlijk niet hadden moeten doen. Omdat, het, uh, ja, omdat je erin geloofde en uh, dat het uh, uiteindelijk bleek dat dat niet werkte. Tegenwoordig zijn chirurgen allemaal gespecialiseerd. Maar in de tijd van Van Dongen zijn het nog generalisten. Hersentumor niet, maar verder deden we eigenlijk alles... Dat kan je wel zeggen. Allesdoeners, zoals dat heet. We hadden drie chirurgen. Van Zolten was de arts. Daarna kwam Sally van Koevoerder en toen kwam Joop van Dongen. En die alle drie waren ze linkshandig. Dat vonden we op een of andere manier tekenend. Voor een goede ambachtslui waren dat. Valt me op dat bij Wimbledon bij de tennissers... zie je ook zoveel linkshandigen. Maar ik weet niet hoe het kan wel onzin zijn allemaal. We hadden dus een, een, een 9-11e aanstelling. Vroeger was dat erg een soort van liefdadigheid. Want je werd geacht je living, eh, zoals dat dan heet, in de stad te verdienen. In de stad, dat wilde zeggen dat eh, van ik in, in de 2-11e tijd die over was... hadden we patiënten liggen in, in de particuliere ziekenhuizen. En het heeft, heeft zeker tien of misschien nog wel langer geduurd... voordat wij in volledig dienstverband kwamen werken. de betaling hoeven de artsen het niet te doen. Maar de sfeer is goed. Het was klein, intiem, gezellig. Toen ik er kwam, was het een ouderwets gedoe. Die had ook een poes. Ja, dat was een haarspoes. De directrice had die poes. Die liep overal rond bij patiënten. En een enkele keer sliep je ook wel eens op het bed van een patiënt. De sfeer was heel goed. De lijntjes waren kort. Het um, klinkt dat chauvinistisch, maar we hadden een goede naam. Ik herinner me van veel later ook wel dat wij patiënten kregen uit andere steden. De patiënten ook zeiden: wat is het hier een verademing? Er wordt met ons nu heel anders omgegaan dan we gewend waren in die in die stad of die in die universiteit. En dat er door de artsen in die tijd niet met patiënten over kanker wordt gepraat, is volgens Ruimke een mythe. Ik kan dat uit eigen ervaring zeggen. Ik herinner me dus. Eén geval van een vrouw die mij zei... Dokter, het is zo vreemd. Ik heb me er al lang bij neergelegd, iets in die woorden... dat ik niet lang meer zal te leven hebben. Maar mijn man, die wil er niet aan. En die praat me over een mooie vakanties hebben. En als je weer opgeknapt... en ik weet al lang dat dat niet kan. En toen ben ik naar die man gegaan... Die, waarvan ik wist dat hij te lang wist... dat die vrouw niet meer te genezen was... En die man heb ik uitgelegd dat zij de behoefte aan had... om nog een gesprek met hem te hebben voordat ze zou sterven. Die, die twee hebben er wel over gepraat. Nou, dit zijn dus voorbeelden van mythe dat wij er niet over spraken. Dat is dus gewoon niet waar. Ja, dat was het eerste deel van de tweedelige serie over 100 jaar nki uh, mede op basis uh, van het boek. De som van zorg en onderzoek van Bas van Lieren. Bedankt aan Nathalie Groothuis. Volgende week kunt u luisteren naar deel 2 over de periode van jaren 70 tot nu. En beide delen zijn samen op cd verkrijgbaar. Door 7,50 euro over te maken naar Giro 444. 600 van de VPRO en Hilversum onder vermelding van de kankerbestrijding. En deze informatie is ook terug te vinden op onze website www.geschiedenis.nl. Slash OVT. Of geschiedenis24, moet ik zeggen. En we hebben nu Marnix Koolhaas van de website aan de telefoon om te horen wat er nog meer op site en kanaal te beleven is. Ja, goedemorgen Paul. Um, nou, we hebben vooral een grote bijlage. Bijvoorbeeld bij de uitzending van Andere Tijden, die vanavond weer hun seizoen beginnen. om uh, tien voor half tien op uh, Nederland 2. Het gaat over Scheveningen en de ondergang van uh, de strandplaats in de jaren uh, 70. Wij hebben een. Uh, Videodossier wat al terug gaat tot de jaren 20, toen Geveningen een soort centropee van, uh, van Nederland was. Uh, hele mooie oeroude films, zoals Een Dagje naar het Strand. Volgens mij de eerste film die over het uh, strandleven in Nederland gemaakt is. Uitgebreide reclamefilms al uit 1924. En zelfs een heuse autorace die op de boulevard in scheveningen in 1924 uh, werd gehouden. Verder nog uh, uitgebreide films over het schoolzwemmen in Nederland en natuurlijk de schalslag die volgens de zwembond uh, ingewisseld moet worden voor de borstkrol. Uh, met onder andere een eerbetoon aan uh, Jacob Boortman, de man die het schoolzwemmen in Nederland in de jaren 20 uh, heeft ingevoerd. En verder op Holland Doc van deze week de serie Who's Been Sleeping in My House? We kijken het allemaal. Uh, die komt vanaf woensdag uh, op tv. Allemaal te zien op uh, geschiedenis24.nl. Oké, okay, Marnix, bedankt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. Met als mediagast uh, Felix Murders. En als sportgast uh, oud-bondcoach van Jong Oranje, Cor Pot. Blijf dus luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Jelle Bandkostjes en ik ben pro VPRO voor mijn dagelijkse portie hersengymnastiek. Meneer en dames en heren. Hoe sexy is Angela Merkel? Zeg maar, Nicolas. Wie oui, Angela? Wat was eigenlijk happening last night? Jalousie, depressie. En hoe maak je de Duitse verkiezingen toch nog spannend? Duitsland, zu viel, zu viel, viel. Seks, appeal. De Neder-Duitse grappenmaker Sven Ratske. Vanavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.